In de Randstad alleen een file op de A1, Amersfoort, Amsterdam. Tussen Bussen en Muiden, 9 kilometer. Dat heeft te maken met problemen eerder vanmiddag op de A2, maar daar is nu niks meer aan de hand. Tot zover de verkeersinformatie.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 the twilight WF, oftewel Earth, Winter Fire op de Zandvoorts Radio, met fantasies aan uh, het begin van het de derde en laatste uur. En ik heb al een hele tijd het idee dat we al heel lang niks gezegd hebben gewoon over het, Jan, maar het komt omdat ik waarschijnlijk een lange plaat draaien zo, in het, uh, ja, het eind... eind van uur twee. Ja, ja dat was dat. Uh, voor... bijna, bijna acht minuten, dat was de Time Social Club, en oh. Rumors. Oké. Okay. Wel oh, een, een mooie een plaat ja. om te mixen. Hè? Daarom, ja, een lekkere mixplaat, heerlijk. Ja. <laughs> Welkom bij derde uur. FM. voor Zandvoort en de regio.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 Zandvoort, ook op internet <tiepteep> www.zfmzandvoort.nl Today I don't feel like in at the tone So Tot She's gone.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 Lekker werken. Mm. Ja, allereerst een nagekomen bericht, want dat is eigenlijk ook nog een evenement wat ik had kunnen vermelden en dat ik bij deze ook ga doen. Want op zaterdag 29 november is het dan zover. Na twee voorrondes uh, garnalenpellen uh, is het dan zover. De finale van het Open Zandvoorts kampioenschap garnalenpellen.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 I'm Van Zandvoort op 106.9 CFM I can see that you need me now Like a flower reaching for cool the sunlight Like a flame in the darkest night I'm there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 down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 Nee, mooi nummer. Gisteren had hij een Lisa Lowe special namelijk. Oké. Okay. Nee, het is een mooi nummer. Het vindt lekker. Goed, nog even voor de 50-plussers onder ons. Alvast even uh, noteren in de agenda. Want uh, na het enorme succes van vorig jaar organiseert het VVV Zandvoort ook dit jaar de Nationale 50-plusdag in Zandvoort aan de Zee. Tijdens de Nationale 50-plusdag kan de levenslustige 50-plusser allerlei verrassende, veelal gratis activiteiten ondernemen. En genieten van leuke kortingen en andere acties. Uh, voor meer informatie verwijzen wij u naar www.nationale50plusdag.nl www.nationale50plusdag.nl Maar als u denkt dat dat bij die ene dag blijft, nee, want de Nationale 50 dag is namelijk de kick-off van de neem je niets voor en doe er van alles mee week. ja, ja. Wow, ja, helemaal vol. En die week daarop volgend, dus na die 5 november, zijn vele activiteiten die ook op de Nationale 50 Plus Dag georganiseerd worden, zullen worden herhaald of uitgebreid. Ook daar voor, voor verdere voor informatie Verwijzen wij u naar www.nationale50-plusdag.nl, dus kick-off op 5 november. Music Maestro. Hier is Kip Meet the Night, George Benson. Op de Salfloods Radio You're the Rosaline. We hebben weer uh, wat korte berichten voor je. Albert Jön. Ja, en daarvoor gaan we naar het Circuit Park Zandvoort. Twee korte berichten. Ik zei het eerste evenement al uh, eerder in het programma. Want op 28, 29 en 30 oktober staat het Circuit Park Zandvoort in het teken van de DNTR finale races. Drie dagen uh, racen op het circuit. En uh, het is laagdrempelig, dus iedereen is van harte welkom om te komen kijken. Uh, en met natuurlijk op de 29 e een endurance race. En dat is uh, heel spectaculair om dat te zien. En nog meer goed nieuws van het uh, Circuit Park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 Van oude Grand Prix auto's. Waaronder die mooie zwarte John Player Special. Zet het vast in je agenda. 1 en 2 september 2012. De Historic Grand Prix in Zandvoort. weer Wordt nieuw leven ingeblazen. En ze gaan snel. En ze maken heel veel lawaai. En ze zorgen voor heel veel spektakel. Dus uh, wij zijn er heel blij mee. En uh, rijdt die Eras ook mee? Van Josse stappen. Dat blijft zo'n mooi ding. Van komt dan. Die, uh, die oranje, weet ja. je wel. Oh, oh, geweldig. Wel komt. Ja, ja, dat weet je nooit met hem. Goed. Ik kom een beetje in aarde. <lacht> <lacht> <Japan>. <lacht> Volgende plaatje gaat daar trouwens over. Hier is uh, Linda, Roos en Jessica. Alvast uh, voor de zaterdagavond in vorm uh, in komen. Hè? <lacht>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 I'm thinking about the gents and the mother in yo, who else are we standing up the ball The mainstream man should don't stuck a come gun on, go south Pakistan Sierra Leone,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 Iets te mogen. Deze samba dooln ooit. I'm a little bit of a little bit of a little bit of of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit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 ik heb me ein, ik heb me aus. Setze een Fuß vor den anderen. Bis ich alles, wat geschehen is, kapier. Ik heb me ein, ik heb me aus. Neem een Tag nach dem anderen.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 Dat is dat, wat geschehen is, kapier. Ik heb mijn huis, ik heb mijn huis, ik maak mijn na de anderen. Dus ik schendelijk weiß dat je terugkomt tot Het is kwart voor vijf geweest en dat betekent tijd voor het gedicht van de week met Albert Young.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 Zal komen, maar als ik kom, is het misschien al te laat. Laatst vroeg een buurman heel zachtjes aan vader: Ken jij die petie? Ze kwam wel eens hier. Het meisje stroeg. Aan haar einde Gekomen Gisteren Vond men haar in De rivier Betsy hoort toch bij jou Nooit Wil ik Een ander Als vrouw Mijn geluk is voorbij Jij bent niet Ja, huilen. Ja, ik ook. Ja. Voor ons eigen Petsy draaiden we. De Petsy van CFM. We hebben het vanmorgen nog kunnen horen bij Goedemorgen Zalvoort. Dat was Rijn de Vries. <laughs> nou, we zijn alweer uh, bijna aan het einde van dit programma. Zo dadelijk entertainment voor jou. Aangeschoven Rudy, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan wij vanmiddag allemaal doen tussen 5 uh, en 7? Wij gaan het hebben over een, een evenement dat binnenkort gaat plaatsvinden. Dat is in uh, Caprera, het bos bij Caprera. Er zijn uh, zogeheten